De VN-veiligheidsraad staat unaniem achter een buitenlandse interventie in Mali. Dat heeft de Franse VN-ambassadeur Aroh gezegd. Sinds vrijdag helpt het Franse leger de regering van Mali... bij het herstellen van het gezag in het noorden van het land. Andere westerse landen hebben Frankrijk logistieke bijstand beloofd. Ondertussen gaan de voorbereidingen verder... voor het opzetten van een Afrikaanse interventiemacht in Mali. Het wegverkeer, treinen en vliegtuigen kunnen vandaag allemaal hinder hebben van het winterweer. In de ochtendspits verwacht de ANWB vooral problemen ten zuidwesten van de lijn Den Haag-Breda. Daar valt naar verwachting zo'n 10 centimeter sneeuw. Rond Amsterdam en Utrecht zal dat niet meer dan 3 centimeter zijn en ten noorden daarvan nog minder.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 Het weer in het zuidwesten sneeuwt het. In het noorden blijft het droog. Het vriest op de meeste plaatsen licht. In de ochtend trekt de sneeuw langzaam naar het oosten weg. Wordt het vanuit het westen droger. Temperatuur ligt overdag rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie, nou u hoort het al het nieuws. Sneeuw, en niet zo'n klein beetje ook. In delen van het land is zo'n 15 centimeter gevallen. En dat gaat grote gevolgen hebben voor de ochtendspits, verwachten we. we. verwachten echt meer dan 500 kilometer file. In het midden, westen en zuiden van het land is het op dit moment glad door sneeuw. Ook op de snelwegen. En dan vooral in de regio Den Haag-Rotterdam. Zoals de A12 en de A13. Nou, dat zijn ook de precies de wegen waar de eerste ongelukken zijn gebeurd. Op de A12 Den Haag-Utrecht, bij Voorburg, drie kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En vanwege sneeuw bij Delft op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Nu al twee kilometer file bij Delft-Zuid. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dus dinsdag 15 januari. Goedemorgen. De VN Veiligheidsraad is voor snel ingrijpen in Mali... waar Frankrijk al mee bezig is. Hoe het de Fransen daar vergaat, hoort u van onze correspondent Ron Linker. We hebben het over Lance Armstrong vanochtend. Hij zou bij Oprah hebben toegegeven doping te hebben gebruikt. En de koepel van woningcorporaties reageert op de aanbevelingen... van de commissie die de corporaties onder de loep nam. We spreken de voorzitter van EDES, Marc Calon. En we houden u natuurlijk op de hoogte over de sneeuwval en de ijsgroei. bellen met Willemijn, Hubert, de NS, Schiphol en de AWB En onze verslaggevers zijn op de weg. En op het ijs? Mark Robin Visser. Ja, gisteren 3 centimeter, nu inmiddels al 4 centimeter. En straks, als die eerste marathon in dat mooie Noordlaren begint, dan rekenen ze hier op 5 centimeter ijs. En de muziek komt vanochtend van Leave.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 Zeven minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uur. De VN-veiligheidsraad steunt unaniem een buitenlandse interventie in Mali, zei de Franse VN-ambassadeur Aro na de vergadering van de raad. En hij is ook blij met de steun. Ik me steun sinds 11 januari door de politiek. Frankrijk wil meer militairen sturen om de moslimextremisten te verslaan. De rebellen rukken op naar de hoofdstad van Mali. In het land zijn sinds vorige week 30.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld, zegt de VN. Franse burgers merken niet veel van de militaire actie. Al zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen genomen, zegt de correspondent Ron Linker. Er is vanwege dat verhoogde terreuralarm er zijn er extra gendarmes, worden tassen extra gecontroleerd, maar daar blijft het dan ook wel bij. In de kranten lees je wel veel verhalen over de grote risico's die er voor Frankrijk kleven aan die interventie in Mali. Je leest ook heel veel verhalen over de bittere noodzaak voor president Hollande om nu in te grijpen. In Westerse landen hebben Frankrijk logistieke bijstand beloofd. Nederlandse ambassadeur in Frankrijk verwacht niet dat Nederland trouwens een bijdrage gaat leveren, zei hij gisteren bij Pauw en Wittemann. Ik zie het niet onmiddellijk gebeuren, omdat, zoals de Franse kranten het ook omschrijven... ze hebben hier een, een trap gegeven tegen een mierennest. Uh, het betreft alleen luchtaanvallen van Frankrijk. Ik denk dat het geen grondoffensief is. Ze hebben uh, aangepakt zo'n 200 van die rebellen die daar met die, uh, ja, die pick-ups rondreden... zoals we je ook kennen van de beelden uit, uit Libië. Weliswaar heel goed bewapend. Uh, dus het is nog niet zeer omvangrijk. Vanwege het winterweer heeft de GGD in de vier grote steden al enkele dagen extra bedden beschikbaar voor dak- en thuislozen. Zo'n 60 daklozen maakten vannacht al gebruik van de extra opvanglocatie in Den Haag, zegt het leger des Hels. Je ziet gewoon, we hebben een aantal en thuislozen die op dit moment gewoon eh, nog op straat wonen. Tijdens de winter vinden we het gewoon onverantwoord dat deze mensen op straat zijn en we willen gewoon een plek aanbieden. Noodopvangcentra in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag houden in elk geval tot vrijdag de deuren open. Als de winterregeling niet meer van kracht is, dan moeten de daklozen wel weer weg. Dat vind ik altijd een beetje triest. Dan moeten deze mensen weer terug waar ze vandaan komen. En Dat is vaak de, de, de straat. Maar wat we heel erg proberen is dat mensen van het CCP hier naartoe komen... en ze hier proberen weer te verleiden om direct te komen... om naar de reguliere opvang te gaan... om daar weer de terugkeer te maken naar de maatschappij. En wegverkeer, treinen, vliegtuigen kunnen vandaag allemaal hinder ondervinden van het winterse weer. Heeft u met ons begrepen? In de ochtendspits verwachten de ANWB vooral problemen ten zuidwesten van de lijn Den Haag-Breda. In Zeeland werd gisteravond laat al stapvoets gereden. De Amerikaanse president Obama heeft fel uitgehaald naar tegenstanders in het Congres. In de laatste persconferentie van zijn eerste termijn zei hij dat hij het onverantwoordelijk en absurd vindt als de Republikeinen in het Congres niet akkoord gaan it would slow down our growth might tip us into recession and ironically would probably increase our deficit so to even entertain the idea of this happening of the United States of America not paying its bills is irresponsible it's absurd en dan gaat het over begrotingsafspraken want eind maart heeft de Amerikaanse overheid al niet genoeg geld meer voor de dagelijkse uitgaven Wanneer dat dan gebeurt, veroorzaakt het blijvende schade voor de Amerikaanse economie en de kredietwaardigheid waarschuwde Obama. de persconferentie zei hij ook dat hij plannen heeft voor strengere wapenwetgeving. De roep daarom was groot naar het bloedbad op de lagere scholen in Newtown. Wat you can count on is, is the belief that we have to have stronger background checks. Uh, that we can do a much better job in terms of uh, keeping uh, these uh, magazine clips with high capacity out of the hands of folks who shouldn't have them. Een assaultweapons-band is Obama wil militaire wapens en grote patroonhouders gaan aanpakken. En ook moeten de achtergrondcontroles worden verscherpt. Hij komt later deze week met details. Minister, Ascher gaat kijken wat hij kan doen tegen constructies waardoor mensen uit Midden- en Oost-Europa hier goedkoop in de tuinbouw werken. De gemeente Westland trok dit weekend aan de bel omdat Polen door een constructie geen premies hoeven te betalen. Ascher steunt de gemeente.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 Dan kijken we nog even voor u wat er in de kranten staat vanochtend. Nou ja, zoals verwacht, sneeuwfoto's, ijsfoto's. Behalve in trouw, trouwens, die hebben uh, groen op de voorpagina. Dat heeft te maken met een verhaal over ganzen, de hoeveelheid ganzen in Nederland. Uh, ND opent met een verhaal over de SGP, maar op de voorpagina wordt daar aan ijs gewerkt bij de ijsvereniging De Hondsrug. Er uh, wordt een stuk slecht ijs uh, uh, eruit gehaald en vervangen door Beter stuk. Volkskrant voor op de voorpagina een grote foto van uh, boer Jan van Wijk. Op een stukje ondergelopen land tegen de zon ingefotografeerd. Als je kan schaatsen, moet je schaatsen, leerde boer Jan. Mm -hmm. Staat erbij. Oké. Okay. <laughs> ja, Verder ook inderdaad, Deed trouwens, uh, foto's van uh, jongens die over het bruggetje klimmen van een... Uh, nou, ze hadden het ook over het ijskunt trouwens... Het ijsbedekte rivier daar. En um, op de voorpagina het verhaal, u hoorde net even het bulletin... over uh, het aantal crashes dat failliet is. Zes keer zoveel na bezuinigingen van de ruim 2200 kinderopvangorganisaties... in Nederland zijn er vorig jaar 73 failliet gegaan. Daarnaast hebben we bijna 400 crisisbetalingsproblemen. Het blijkt cijfers van de Kamer van Koophandel. Een telegraaf opent dan nog met: Kermis speelt vals. Het gaat om een groot deel van de kermisattracties in Nederland. Jarenlang niet naar behoren gekeurd. Werknemers van het Keuringsbedrijf namen op grote schaal zwart geld aan van de kermisexploitant. in ruil voor gunstige Keuringsrapporten. Dit artikel staat naast natuurlijk een schaatsenslijper. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. heavy into your arms These days of darts Which we've known Will blow away With this new sun But I And I will wait, I will wait for you Spring my step And relent En Sans hoorde u met I Will Wait. Gaan we snel naar Noordlaren. Daar is u hoorde hem al even. Marco Robin Visser. Goedemorgen, Marco Robin. Ja, hallo. Kunt u mij verstaan? Nou, nauwelijks. Moeilijk, hè? Ja. Het is een beetje lawaaiig hier. Loopt u, loopt u eventjes met me mee? Ja, wel, de... <laughs> de chef IJs, of hoe heet dat eigenlijk? Voorzitter. Oh, voorzitter. Ja, neem me niet kwalijk. <laughs> Meneer Veldman, die stond hier net aan de, aan de trekker te rommelen... want jullie zijn de hele nacht doorgegaan. Ja, dat, uh, ja, ik kunt niet dat, maar uh, in ploegjes. Hè? En gezien is ons ijsmeester, en er zijn, is nog een ijsmeester ook, die het werk ook kan doen. Maar gezien wij hier om, uh, om vier uur, geloof ik, weer. Ik weet niet precies meer af. Maar, of. maar uh, meneer Veldman, uh, drie centimeter was toch wel genoeg? Jawel, maar... Kijk, als je er nou uh, vijf van kan maken, en uh, je kunt uh, de dagen daarna ook rustig blijven liggen. Want uh, zodra de wetmatentoon geweest is, kunnen de leden erop. Ja. Vorig jaar begonnen we eerst met de leden. Maar ja. ah. Aangezien de afgelopen dagen het niet zo uh, leuk vroeg, niet genoeg, hebben we dat niet kunnen halen. We hebben graag op zondag uh, al een beetje kunnen scha schaatsen. maar ja, toen was het dooi. De trekker gaat nog even een rondje zeg, Ik heb hier uh, in, het, in de Noordlaren de nacht uh, doorgebracht... in het plaatselijke herberg. Oh. En uh, de eigenaar van de herberg die zei gisteravond tegen mij... Uh, over het algemeen, normaal gesproken... waai je er gewoon doorheen door Noordlaren... want er gebeurt hier eigenlijk nooit wat. Maar nu, vanwege deze gekte hier op dit kleine skielerbaantje... staan we landelijk op de kaart. Ja, al een aantal jaren, hè, vanaf ja. 2002. Ja. Maar uh, ja, daar heeft hij gelijk. Hè. Het dorpje heeft 680 herwoners... En... Ik geloof dat er meer media is als de ja. inwoners momenteel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, maar ja dat hoort erbij. Maar is dat ook de reden waarom jullie het doen? Ik nee, kan de vraag ook anders formuleren. Wat mankeert u eigenlijk? Nou, <laughs> sommigen zeggen: ze, je bent gek. Maar uh, nee, we zijn gewoon. Nou, ik denk 1998 dat we de wedstrijd of uh, de baan klaar. En hebben we naar de gemeente toegezegd: uh, weg voor de maar het eerste natuurlijk ja, En de gemeente heeft natuurlijk ook hier mee betaald. Dus. En die krijgt dit bijna ieder jaar weer terug. Juist. Namensbekendheid. En dan de gemeente Haren, die Afgelopen jaar wat slecht in het nieuws kwam, je komt nou goed in het nieuws. Met dank aan de natuur natuurlijk vooral eerst. En een klein beetje hulp van al die leden van de ijsclub die de moeite nemen om dag en nacht met die trekker rond te gaan. Ja, leden, maar ook heel veel vrijwilligers. Al. Ja. Mensen van buiten het Dorp, andere ja. schaatsverenigingen die ons helpen. Nee, dus, uh... Is dat nou moeilijk met zo'n trekker? Nee. Denkt ik u heb... dat ik dat ook kan? Als u er straks in opgaat, onder begeleiding ja. kan het wel. <lacht> dat ik zelf hem eventjes ook een laagje aanbreng. Ja overleg hoor, we gezien kan het. Het is wel voor uh, jouw uh, oh. risico, natuurlijk. Maar Robin? Oh, Het is mijn trigger. Ja, oh, ik hoor Lara even. Ja, Lara. Je gaat, ja, toch niet weer, ja. je, gaat je er toch ja, niet het, weer mee bemoeien? Ja, het mag. Ja, je hoort het toch. Ik mag het doen. Ja, het oh, is je. mijn trigger, dus ik ben er nog bij. Het is de trekker van de voorzitter. Maar weet, kennen zij Lara, jou, dus Mark Robin? Je. Ze kennen jou niet goed, hè, denk ik. <laughs> nee, ze kennen mij nog niet, maar straks wel. <laughs> ja, Dat vrezen wij ook, ja. Niet. Oké, okay, nou. ik ga even een klein cursusje doen en dan gaan we straks een rondje maken. Ja? ja. Dat is goed. Oké, okay, spannend. Tot zo. We zijn zeer benieuwd. En je gaat alle 180 Noord-Larenaren spreken vanochtend. Mark-Robin Visser is daar. Wij kijken even hoe het ervoor staat op de weg. Want, John Bakker, jij gaf het al aan, voordat de uitzending goed begonnen was... dat er waarschijnlijk heel veel files gaan ontstaan. Hoe is ja. het op dit moment? Ja, wat het echte aantal files betreft... Ja, je ziet het gewoon her en der op diverse plaatsen flink en langzaam rijden. Dus ja, als we moeten gaan tellen, dan sta ik nu op 36 kilometer. Maar op, op veel plaatsen rijdt het uh, heel erg langzaam. En dat is met name het geval uh, zeg maar ten zuiden van de lijn Amsterdam-Nijmegen. Uh -huh. Want daar sneeuwt het behoorlijk. Ook, ook op de autosnelwegen is het uh, flink glad. Dus het is uh, aardig oppassen vanochtend. Handen aan het stuur. Ja, dat lijkt me sowieso handig. En een maar, beetje knijpen. Ja, en rustig rijden en houdt in ieder geval wat afstand. Want het aantal aanrijdingen, ja, voor dit tijdstip zijn het er al vrij veel natuurlijk. Er is ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Voorburg. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos. Ja, dan is er een rijstrook afgesloten. En dan is er eigenlijk, daar uh, langs rijden wordt erg lastig. Want in de meeste gevallen is er maar één rijstrook beschikbaar want voor de, het verkeer. Er is wel genoeg gestrooid en, en geschoven? Ja, ze zijn druk bezig, maar ja, tegen deze hoeveelheid de sneeuw... Uh, kunnen we in Nederland waarschijnlijk nog niet helemaal opvechten uh, in, in een korte tijd. Goed. Nou, John, uh, hou ons op de hoogte de komende ja. uren. Dank je wel voor nu. Doe we. We oh, naar Jeroen, Jeroen de Jager, want die is onder die lijn Amsterdam-Nijmegen gezakt. Gereden, Jeroen. Hoe is het onderweg? Ja. Nou, ik vond het uh, vanaf uh, Amsterdam nog wel meevallen. Allereerst uh, bij het uh, vertrek uh, hoefde ik niet te krabben. Dat moest ik gisteren wel, dus uh, dat was een meevaller. En vervolgens de weg op de A2 richting uh, Den Bosch. Ik sta nu bij Breukelen. Uh, dat is die hele brede weg, tien baans. Maar daar zijn maar uh, in de richting Utrecht twee van de vijf banen beschikbaar... En aan de andere kant zie ik hier bij het tankstation uh, zijn er drie van de vijf beschikbaar. Je ziet af en toe uh, de verkeersschuifers uh, of de, de sneeuwschuivers voorbij, uh, voorbij rijden. En uh, het is wat John zegt, er valt het inderdaad niet tegen op, uh, op te strooien. Want uh, ja, het blijft sneeuwen. En dus uh, ja, hier nog geen files uh, voor, maar het rijdt wel wat langzamer dan normaal. Dat wel. Rijden de mensen voorzichtig, Jeroen? Ja, of moeten ze wel? rijden wat langzamer. Uh, er zijn, en misschien is dat goed om toch even te herhalen... allerlei adviezen gegeven gisteren al... Uh uh, houden we weersverwachtingen en de verkeersinformatie in de gaten. En pas je rijstijl dus aan. Hè? Afstand houden, uh, niet onnodig van baan wisselen, dat soort dingen. Rekening houden uh, met langere reistijden en uh, ruimte maken... Voor, uh, voor, voor de schooiwagens die hier dus uh, inderdaad af en toe langskomen. Daarvan rijden er, ik weet niet of ze allemaal rijden... maar Rijkswaterstaat heeft er 500... waar ook sneeuwschuivers opgezet kunnen worden. En dan zijn er ook nog sneeuwploegen die, uh, die aan de slag kunnen gaan. De verwachting is vandaag uh, ja, normaal... De, de, de dinsdagochtendspits is heel druk. Het is de, een van de drukste van de week. Normaal rond de 200 kilometer. De verwachting vandaag is dat dat uh, kan oplopen tot ruim het dubbele. Dus uh, nou, we gaan het meemaken. Ik ga rijden uh, richting de, ja, de echte sneeuw, zal ik maar zeggen. Want hier ligt maar een paar centimeter nog. Nou, we doen naar de NS, want die heeft niet de rijstijl aangepast... maar wel de dienstregeling. Edwin van Scherber van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. En redt u het daarmee? Wat er rijdt, rijdt dat nog? Ja, de aangepaste dienstregeling is uh, volgens, die, volgens dat boekje begonnen vanmorgen. Ik zit zelf keurig in de trein van Den Haag naar Utrecht en dat rijdt stipt op tijd. Het enige is dat er tussen Den Haag en Rotterdam wat werkzaamheden zijn uh, uitgelopen, waardoor we daar wat minder treinen rijden. Maar in de rest van het brand rijdt alles volgens de aangepaste dienstregeling die we vandaag rijden. Dan bent u ook een beetje onze ogen, meneer van Scherrenburg. Wat ziet u als u uit de trein kijkt? Een prachtig uh, wit landschap dat zag ik net uh, op mijn fietsje ploeterend door de sneeuw. En hier zie ik nu niet gefilmd dat het nog heel donker is. Ah, maar het sneeuwt okay. hard in ieder geval uh, hier uh, in het Zuidwesten. Maar ik raad alle reizigers aan om even goed voor vertrek uh, de reisplanners uh, te raadplegen. Het blijft gewoon kwetsbaar. sporen, net als de weg uh, en de luchtvaart met dit soort uh, weerstands. Ja, hebben. zo is dat. En waar verwacht u eventuele problemen? Uh, nou, op dit moment uh, start alles op volgens de planning van de aangepaste dienstregeling. Hè. Dat is even grofweg van kwartierdiensten, dus zijn ook kwartierend treinen, half uur diensten. En dat geeft ons de lucht om snel problemen op te ruimen. Op dit moment als gevolg van sneeuw nog, uh, ja, heb ik nog niks te melden. Het enige is dus tussen Den Haag en Rotterdam iets minder treinen als gevolg van werkzaamheden. Dus check als je op die route moet reizen even goed ook de reisplannen. plannen, want daar uh, loop je wat vertraging op. Het is in Van Scherber van de NS. Um, hartelijk dank. We bellen u als er uh, nog het een en ander gebeurt op het spoor. Door dan naar Den Haag. Marcel Bril meldde zich uh, vanochtend al vroeg. Uh, Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Je kon niet wachten om die sneeuw in te gaan. Ja. Nou, ik ben al een tijdje in, ongeveer 25 minuten. En ik denk dat ik uh, 500 meter heb afgelegd. Uh, al fietsend, lopend, glijdend en glibberend. En je moet weten, van mijn huis naar het werk... ...is het uh, ongeveer 5 kilometer fietsen, dus ik denk dat ik wat te laat kom voor een die om half zeven begint. Oei, uh, Marcel, wat, dan, ja, is wat je ziet dan om je heen? Ja, het is hier ook prachtig natuurlijk. Het is uh, veel sneeuw. Minimaal 5 centimeter denk ik op de auto's uh, is het veel meer. Toen ik mijn fiets uh, op pakte, toen lag op mijn zadel toch echt wel een pak van ongeveer 10 centimeter. Dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Het waait best wel hard. Het sneeuwt, nou ja, zou ik zeggen gestaag, maar uh, wel uh, redelijk uh, fors. En ja, het is, het is uh, uh, redelijk stil op de weg. dat is natuurlijk ook wel vroeg. Auto's die rijden wel. Ik zie bijna geen fietsen, dus ik ben ongeveer de enige. Uh, dat snap ik ook wel in deze omstandigheid. Mm. En uh, er zijn heel veel mensen die uh, op de tram wachten. Een bus zie ik nu wel rijden, maar trams nog niet. Er stonden mensen al te wachten vanaf kwart voor zes. En uh, op een bordje stond dat de eerste tram uh, om ongeveer zeven uur komt. Okay. Doe Zo. voorzichtig ook met die tramrails, hè? Ik hoorde dat Tamara Bruggeband, onze andere awb lezer gevallen was op de fiets. Ja, die de ja, als, als ik een doen. tip mag geven aan, aan iedereen, is het, doe vooral voorzichtig in Den Haag. In ieder geval, ik weet niet hoe het de rest van het land is, maar hier is het in ieder geval uh, heel veel sneeuw. En ik er even door en uh, uh, ga wel door met heigen, maar, <laughs> maar niet meer op de radio, denk ik. <laughs> Succes, jongen. <laughs> Oké. Okay, Dankjewel. Bye. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. De wielerbond KNWU, de dopingautoriteit en de Nederlandse profploegen hebben hun plan gepresenteerd waarmee de dopingproblemen uit het verleden moeten worden aangepakt. Opbiechten van een misstap voor 2008 levert strafvermindering op en leidt niet tot ontslag. Herman Ram, directeur van de Nederlandse dopingautoriteit. Ja, het is een afweging van, van allerlei kanten. Je zoekt aan de ene kant, uh, en dat zult u zich van mij ook niet anders uh, kunnen voorstellen, een en beleid wat duidelijk gericht is tegen de dopinggebruiker en tegen het dopinggebruik. Uh, tegelijkertijd, ja, we spreken over uh, toch een verleden wat al een aantal jaren achter ons ligt, als je echt naar de grote problemen kijkt. Um, daar moet je toch ook een oplossing naar zoeken. Ik denk dat de sport ook echt gebaat is bij een, uh, een schone lei, of in ieder geval een zo schoon mogelijke lei. En daar willen wij aan meewerken. En uiteindelijk is er natuurlijk in die zin een compromis. In een ideale wereld hoeft het niet, maar in een ideale wereld is er ook geen doping. Zo schoon mogelijk. Lezer zei Herman Ramet. Voor de voormalige Rabobankploeg is het een apart verhaal. De ploeg heeft een verleden, maar heeft nu als Blanco Pro Cycling een nieuwe start gemaakt. Algemeen directeur Richard Plugge. Wij moeten gewoon kijken uh, hoe zit het nu. Bij ons, in onze ploeg. Harold Knebel, mijn voorganger bij de ploeg, heeft dat een schoon grondverklaring genoemd. Nou, ik vind dat wel een mooie term, ik moest hem wel opzoeken trouwens. We kunnen aan de slag nu met die aanpak over het verleden, over het heden en over de toekomst. Want er zitten al een aantal dingen over de toekomst in. Maar er moet nog veel meer over gesproken worden. Je hebt het hier wel over een cultuuromslag die je moet gaan maken. En die krijg je niet voor 1 april 2013 er even doorheen geduwd. En daar moet je met elkaar over praten. Niet alle ploegen waren trouwens bij de presentatie van het plan. De profploeg Argo Shimano ontbrak omdat de ploegleiding een toekomstvisie miste. Feyenoorder Kelvin Leerdam vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. Hij gaat naar Vitesse. Beide ploegen hebben een mondeling een akkoord bereikt over een vierjarig contract. En zwemmer Job Kienhuis stoppeer direct met topsport. Afgelopen maanden had hij al een pauze ingelast... om over zijn toekomst na te denken. Afgelopen zomer deed Kienhuis nog mee aan de Olympische Spelen... waar hij op de 1500 meter vrije slag strandde in de halve finale. Zijn grootste succes was in 2010... toen hij op diezelfde afstand derde werd bij de EK Korte Loek van Weli heeft bij het Tata Steel schaaktoernooi zijn eerste nederlaag gelegen. In Wijk aan Zee was hij niet opgewassen tegen de Noor Magnus Carlsen. Twee andere Nederlanders, Ivan Sokolov en Anish Giri, kwamen remise overeen en deelden de punten. En de Rus Sergej Karjakin is na drie partijen alleen de kop Radio 1, het NOS Journaal. Het is bijna half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen hoort u alles, alle details over de sneeuw.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 En in Egypte is een trein met militairen ontspoord. Daarbij zijn zeker 19 inzittenden omgekomen... en ruim 100 mensen zijn gewond geraakt. Die trein kwam uit het noorden van Egypte... en was met dienstplichtigen onderweg naar een legerbasis in Cairo. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Een depressie draait in het zuidwesten van Nederland naar het zuidoosten. Het bijbehorende neerslaggebied ligt boven het land... en daar is afgelopen nacht al flink wat sneeuw uitgevallen.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 ANWB verkeersinformatie in het midden, westen en zuiden van het land. Er is het op veel plaatsen behoorlijk glad door sneeuw. En dat geldt ook voor de autosnelwegen. Inmiddels staat het teller wat het aantal files betreft al op 20. Alles bij elkaar een kleine 100 kilometer. Hier en daar zijn er wat aanrijdingen gebeurd. Vooral in het westen van het land, in de Randstad, geeft dat aardig wat problemen. En de langste file, dat is op dit moment op de A7 van Horen naar Zaandam.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 Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Als u niet uit bed hoeft, dan zou ik lekker blijven liggen. Of eventjes uit het raam kijken. Gordijnen opzij, dan ziet u als u bijvoorbeeld in Den Haag woont... een prachtig dik pak sneeuw. Kijkt u op NOS.nl, misschien vanaf uw telefoon, in bed... dan ziet u onze weerkaart. Daar kunt u zelf ook um, foto's aan toevoegen... Of tweets of video's, dat kunt u uh, doen via bijvoorbeeld uh, Twitter. En als u dan de hashtag sneeuw toevoegt... dan komt u zelf ook op die kaart met informatie. En verder natuurlijk ziet u op die kaart uh, hoe de sneeuw... over het land trekt vanuit het uh, zuidwesten richting het uh, oosten. En kijkt u ook vooral op allerlei sites waarop u uw reis kunt plannen. Want NS heeft de dienstregeling aangepast, hoorde u net. En ook Schiphol heeft reizigers gewaarschuwd om rekening te houden... met vertraging als gevolg van de sneeuw. Zowel in Nederland als in de omringende landen. Mirjam Snoerwang van Schiphol, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op dit moment? Op dit moment is het uh, rustig, uh, het sneeuwt. Uh, het, uh, verkeer gaat straks, uh, het vliegverkeer gaat straks uh, opstarten. Ja. En zoals u al uh, zei, uh, passagiers moeten rekening houden met uh, vertragingen. Alle vertrekkende vluchten die moeten eerst gedieist worden voordat ze kunnen vertrekken. Dus dat uh, geeft wat uh, langere tijd uh, van vertrek. En uh, dat zal de hele dag zo zijn. Hoe, hoe is het op de, op de start- en landingsbanen? Kan, kan er gewoon gestart en geland worden? Ja, er is een uh, sneeuwploeg uh, sinds uh, gisteren al uh, druk bezig. En uh, die houden uh, de banen goed schoon. Dat is nog uh, goed te overzien. Ja, dus het zit hem vooral in dat die ijs wat, wat vertraging op kan leveren, mevrouw het is Met name is het die ijs en uiteraard moeten de banen ook goed droog zijn en goed stroef. Dus daar wordt ook met mannenmacht aan gewerkt. Maar de voorspelling voor de rest van de dag is houd rekening met vertragingen. Ja, want het uh, vliegtuig dat bij u opstijgt, moet ergens anders wel kunnen landen natuurlijk. Uh, u bent ook afhankelijk van uh, ja, de rest van de wereld eigenlijk, de rest van Europa waar ja, nu sneeuw valt. Absoluut, en dat heeft ook impact op de, uh, het vluchtschema van Schiphol. Want omringende landen die hebben ook uh, sneeuw gehad, Parijs, Londen. Dus die ondervinden ook hinder. Dus daar is ook het schema, wordt daar uh, iets wat aangepast. Dus dat heeft absoluut ook effect uh, voor de operatie hier op Schiphol. Oké, okay, en, en hoe lang verwacht u dat deze situatie aanhoudt? Nou, wat ik begrijp is dat in ieder geval uh, de ochtend uh, blijft het uh, sneeuwen. Uh -huh. En uh, um, daarna uh, wordt het wat uh, minder. Maar uh, mijn ervaring leert dat zo'n effect op zo'n uh, vluchtschema blijft wel de hele dag. Dat stapelt zich op. Het stapelt zich op, ja. ja. En, en mensen die nog moeten vliegen vandaag uh, goed van tevoren kijken op de site? Uh, goed uh, informatie uh, inwinnen, inderdaad op de site van de, van de luchtvaartmaatschappij. Maar ook rekening houden. En dat is ook belangrijk, uh, voor extra reistijd naar de luchthaven toe. Goed. Hartelijk dank, Mirjam Sneeuwwang van Schiphol. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. We laten de sneeuw even voor wat het is, praat u daar verder de hele ochtend nog over bij. Dus blijft u vooral luisteren. We gaan naar uh, iets anders. Iran, een groot deel van de Iraniërs is namelijk bestolen van hun favoriete televisiemoment na het avondeten. Een populaire soapzender is plotseling op zwart gegaan. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, soaps, mag dat niet van de regering? Wat is er aan de hand? Nee, SOAPS mag niet van de regering. Uh, Lara, onderhand zou iedereen toch moeten weten dat bijna niks mag van de Iraanse regering. Uh, maar inderdaad, SOAPS, zeker SOAPS die worden uitgezonden op een satellietzender. Iets wat ook al illegaal is hier. Dat mag niet. Nou, uh, er, was, uh, er was een SOAP, uh, uh, de SOAP heet uh, de tijd van de tulp. En als je keer een Turkse soap wordt uitgezonden hier op een, op, een, op, een, op een zender vanuit het buitenland, die je hier dus met je illegale satellietschotel kan ontvangen, en ook al zijn dan die schotels illegaal, heel veel mensen hadden die of hebben die thuis, en keken daarmee uh, naar die serie. Hmm. Uh, nou, waar die serie verder over gaat zal ik je besparen, die uh, nou ja. soap vooral, <laughs> de met, met drama's de... en andere dingen. Oké, okay, want het, uh, is, is, het, is het zo verderfelijk dan, uh, Thomas, dat dat niet uitgezonden wordt? Nou ja, natuurlijk het gaat over, over liefdesrelaties, vreemdgaan, oh ja. En uh, ja, zoals iedere soop, het is net goede tijden, slechte tijden, maar dan uh, in, het, in het Iraans, of tenminste ik moet ik zeggen in het Iraans, nagesynchroniseerd, want de soap is dus oorspronkelijk Turks. Um, in ieder geval, gisteren ging de zender die die soaps uitzendt opeens op zwart en dat, uh, dat, dat, dat zorgde voor heel veel drama bij. drama's bij miljoenen huisvrouwen die elkaar massaal begonnen te bellen. Uh, de mensen die hier de satellietschotels uh, bijstellen, ook weer werk wat ze illegaal doen, uh, hadden hun handen vol. Maar wat ze ook deden, de soap kwam niet terug. Hmm. Ja, dan zijn er altijd de staatszenders nog, Thomas, maar ja, als er bijna niets mag, wat zenden die dan uit? Nou, zijn er zijn hele belangrijke programma's uit van geestelijke, die uitleggen hoe je je moet gedragen. Uh, um, stel je voor, uh, er zijn iedere dag interviews met geestelijke, die dan het liefst met, met jonge mannen praten over de toekomst, het leven, moraliteit uh, en andere zaken, gewichtige, belangrijke zaken. Er zijn er ook nog programma's over mechanische, uh, mechanische uh, ontwikkelingen uh, in, de, in, de, in de zware industrie. Dus Dat is een nieuwe, is nieuwe motor gemaakt. Uh, voor, een, uh, voor een of andere koelinstallatie, cool dan wordt dat rustig twee uur lang besproken op de Iraanse televisie. Dus je Zo. begrijpt, dat is niet echt een, een alternatief voor de Iraanse huisvrouwen. Is er wel een alternatief? Wordt er bijvoorbeeld veel illegaal gekeken of gaan ze snel naar de bioscoop? Nou, er zijn ook bioscopen natuurlijk hier in Iran, maar ook daar mogen geen westerse films uh, in, uh, in, uh, in worden gedraaid. Nou, de Iraanse cinema, dus een klein lichtpuntje in dit verder dramatische verhaal, uh, is, uh, is vrij aantrekkelijk. Hè. De Iraanse films doen het zelfs in het buitenland erg goed. Binnenkort in Rotterdam ook een speciaal segment voor, het, voor, de, voor de Iraanse film of het Rotterdam Film Festival. Maar uh, uh, inderdaad, je kan ook niet iedere avond natuurlijk naar de bioscoop toe. Dus uh, veel mensen hebben gisteren gebeld naar de satellietzender om te Kijken wat er aan de hand is. En uh, helaas kon de satellietzender hun ook niet vertellen. wat, uh, wat er precies gebeurd is, waarom ze op het zwart zijn gegaan. Dus het, het, het drama dat duurt voort. En mensen kijken nu uit armoede. maar naar andere Iraanse zenders. die wel misschien wel interessante programma's. ook op de satelliet brengen. maar uh, ja die toch geen vervanging zijn voor de dagelijkse dosis. Uh, afleiding in de soap. Nou, maar goed, Lara zei het al, er is, er is iets afgepakt voor de Iraniërs. Daar niet heel erg boos over, zo langzamerhand. Ja, nee, er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel dingen om boos over te worden in Iran. Eh, Iran kent een middenklasse die over heel veel dingen heel anders denkt eh, dan, de, dan de Iraanse leiders. Maar er zijn nog heel heleboel mensen eh, die eh, blijkbaar eh, niet zo boos zijn om eh, daar voor de straat op te gaan. Nou is natuurlijk een show misschien geen reden om de straat op te gaan, maar een accumulatie van, van dingen maakt mensen dus wel ontevreden. Maar ja, hoeveel mensen dat zijn, eh, dat is altijd heel moeilijk om te meten. Thomas Eertbrink vanuit Teheran over het wegvallen van de Soapcenter. We nemen ook mee naar Mali. Want de strijd daar heeft sinds het ingrijpen van Frankrijk... vooral een militair gezicht. De andere kant van het conflict is natuurlijk de humanitaire situatie. Dat hebben we al veel besproken ook in het Radio 1 journaal. Tienduizenden mensen zijn vertrokken uit de steden... die in handen vielen van islamitische rebellen. In de Malinese hoofdstad wordt voorlopig opgelucht adem gehaald. In Bamako wordt de interventie van het Franse leger positief ontvangen. Op sommige plaatsen hangt de Franse vlag gebroederlijk naast de Malinese. Een paar mannen rijden rond op scooters met Franse vlaggetjes. Ze zwaaien en steken hun duim omhoog. Veel vluchtelingen uit het noorden krijgen onderdak bij familie of vrienden in de hoofdstad. Vier mannen uit Timbuktu drinken thee en vertellen dat de komst van het Franse leger een grote opluchting is. We hopen dat de situatie snel wordt opgelost, zodat we terug kunnen naar ons dorp om alles wat vernield is weer op te bouwen. Een andere vluchteling vertelt dat hij voortdurend contact zoekt... met zijn ouders in Timbuktu. De Franse leger is welkom. Want alleen kunnen we het gevecht met de internationale terroristen niet aan. Ook veel blije gezichten op de scholen in Bamako. Ze zijn sinds gisteren weer open. Volgens de directeur van een basisschool was de situatie de afgelopen dagen zeer gespannen. We zijn vanaf vandaag weer open, want we zijn niet langer bang. Een jonge student vertelt hoe blij hij is dat hij weer naar school kan. Hij baalde ervan toen hij hoorde dat er geen les was. me Steeds meer Malinezen melden zich bij de bloedbank om te doneren voor de militairen die gewond zijn geraakt. Volgens de directeur zijn mensen geschrokken en gemotiveerd. Ze willen een vaderlandslievend gebaar maken door een beetje bloed te geven en zo de strijd tegen de rebellen te steunen. De liberatie van het occupé par de djihadisten. Op de weg van Bamako naar het noordwesten... rijden konvooien van het Malidense leger met versterking. Langs de weg lijkt het leven gewoon door te gaan. Maar hoe verder je naar het noorden gaat, hoe groter de spanning. Journalisten kunnen het gebied dat veroverd is door de rebellen niet bereiken. Ze worden op een paar kilometer van Diabali tegengehouden door roadblocks van het leger. Twee mannen in een busje komen er net vandaan en waarschuwen dat de weg niet veilig is. Vanochtend vroeg kwamen de rebellen. Ze kwamen in zo'n twaalf voertuigen. Ze hadden een omweg door het bos genomen. Het internationale Rode Kruis maakt zich zorgen over de bevolking... in het gebied waar gevochten wordt. Volgens een woordvoerder verslechterde de situatie en zijn er meldingen van grote stromen vluchtelingen. is displacement is er zijn mensen gewond geraakt. We zoeken nu uit wat de mensen daar nodig hebben. Vlak bij de frontlinie kijkt een grote groep Malinezen, gespannen naar het nieuws op televisie. Ze hopen dat de internationale hulp voor hen ook op tijd komt. En ook vanochtend praten we u bij over de situatie in Mali. Dat doen we onder andere met onze correspondent Ron Linker. Jan-Maarten Heideman heeft al drie keer de marathon in Noordlaren gewonnen. Hij staat te trappelen om dat vandaag nog een keer te doen. We bellen hem zo. Nu bij de AWB. John Bakker. John, waar loopt het vast? Waar niet? Oh. Nou, boven de lijn Amsterdam-Nijmegen. Ja, nee, er staat nu al uh, op onze teller 160 kilometer file. Het is vooral uh, rond Amsterdam en Den Haag uh, is het bal. Uh, daar ligt ook vrij veel sneeuw, moet ik zeggen. Maar op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam loopt het vast tussen Den Haag en Hoogmade. Zo'n 20 kilometer. En ook 20 kilometer op de A7 van Horen naar Zaandam. Dus A van Horen en Weidenwormer. Ja, vooral in de Randstad zijn diverse aanrijdingen gebeurd... maar in de rest van het land is het op veel plaatsen ook behoorlijk glad. Behalve dan in het noorden van het land, daar valt het allemaal nog wel mee. En die gladheid die geldt ook voor de autosnelwegen. Nou, John, we gaan geen voorspellingen maar vragen. Maar nee. het, dit gaat wel lang duren, denk ik ook, deze ochtend. Uh, ja, voorlopig blijft het nog wel sneeuwen. De sneeuw trekt langzaam richting het zuidoosten, uh, weg uit Nederland. Maar ja, goed, voor het allemaal opgeruimd is, dus zijn we wel een paar uur verder. Goed, John, dankjewel. We, je houdt ons op de hoogte de hele ochtend van de sneeuwval en de verkeerssituatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En nu hoorde eerder vanochtend al eventjes Marcel Bril, onze Haagse verslaggever onderweg is op de fiets. en Dat ging heel moeizaam. Jeroen de Jager is onderweg met de auto. Jeroen, goedemorgen. Ja, we willen heel graag even contact met Jeroen de Jager. Want die is onderweg in de auto. Ja. Ik zei het al, Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Een half uur geleden stond je bij Breukelen langs de A2. Waar ben je nu? Doorgereden richting Den Haag over de A12 uh, is te doen, zou ik zeggen. Je moet langzaam rijden. Ik uh, deed op een uh, tempel van een uur, kilometer of 70 per uur, zoiets, uh, 60, 70. Maar wat je ziet, um, op zich zijn alle vier de rijbanen van die uh, A12 bereidbaar. Um, maar ze zijn niet schoon, dus je ziet alleen de, de, de wielsporen van de, de, daar waar het verkeer rijdt. Mm -hmm. Dus je moet heel strak op je rijbaan blijven, want als je wisselt van rijbaan, ja, dan moet je over die sneeuwbanen heen. En dat is glibberig. En je ziet dat ja, mensen die houden daar ook wel rekening mee hoor. Ze blijven redelijk goed op hun rijbaan en dan is het in een heel rustig tempo, eigenlijk wel een lekker tempo... Uh... Uh, ja. richting Den Haag. De andere kant, uh, Den Haag-Utrecht, zie je dat er uh, voor Utrecht congestie uh, aan het ontstaan is. Dat, uh, dat het verkeer daar uh, de ring op moet, zal ik maar zeggen, of de, de, de weg rond uh, Utrecht op moet. Daar, uh, daar loopt het toch wat vast omdat daar wegen bij elkaar uh, aan het komen zijn. Dus uh, dat is lastig. Het sneeuwt overigens niet heel erg hard hier, hoor, moet ik zeggen. Er ligt nog steeds maar een klein laagje. Dus ja, in Den Haag, uh, waar Marcel dus die berichten heeft van die prachtige dikke... Heel laag, uh, dat ga ik direct meemaken, want ik ga verder rijden. Dat mm, heb jij nog niet gezien, maar heb je al wel aanrijdingen gezien? John Bakker heeft het erover, dus er zijn relatief ja, veel aanrijdingen. Nee, nog helemaal niet gezien. Nee. nee althans, nou. niet op hetzelfde. Ik denk, uh, want dat is vaak zo, hè, dat dat op de, op de, op de, op de, op de uh, provinciale wegen uh, uh, sneller gebeurt. Minder snel uh, gestrooid, minder uh, squabberd daar. Uh, ik heb het nog niet gezien in ieder geval. Nou, kom er zelf ook maar niet in terecht. Voorzichtig door, we spreken hier. Je, Jeroen, de jager. Goeie reis. Nou, er is sneeuwleed, maar er is ook sneeuwpret hoor. Um, en ijspret. Daar gaan we het over hebben met Mark Robin Vissen. Want die is vanochtend in het uh, Groningse noord 680 inwoners en journalist. Maar jij ja. was de eerste, denk ik, vanochtend? Ja, ik was de eerste. Ik was de eerste die mijn auto op het speciale marathon-parkeerplaatsje heeft gezet. Het is gewoon een weiland hier aan de overkant uh, van de straat. Van de doorgaande straat. En mijn ijsmeester van vanmorgen heet Gesines van Ieren. Inderdaad. Goedemorgen. Ja, de ene recht, hè. U heeft mij zojuist op uw trekker gehesen? Ja. De vraag is wel of u zich realiseert wat u gaat doen. Nou... Want u kent mij namelijk niet. Nou, nee, maar ik, uh, ik verwacht niet dat je zou door de, de baan gaan gooien of door het water. Nee, maar ik had eigenlijk wel een ideetje, want u rijdt nou de hele nacht zo hier rondjes over die baan. Maar ik dacht, als we nou gewoon een stukje verder rechtdoor rijden, dan maken we de baan wat groter. Ja, dat zal voor de rijders wel leuk zijn. We zijn allemaal ja. bochrijnen. ja, onze baan is wat korter, hè. Het is een, een, een bochtig skierbaantje hier in noord -Laren. Nou, bochtig. Het, het slingert niet, maar de baan is gewoon kort. Hij is 333 meter en de meeste banen zijn 400. Zullen we even kijken of we bewegingen in uw uh, apparaat kunnen krijgen? Moet <laughs> is... ik het deurtje dicht doen? Ja, dat de... ja, nou, ja, de dit. Zo. En dan voorzichtig de koppeling op laten komen? Nee, ja, dat gebruiken we niet. Oh, hoe doen we dat dan? Ja, je... Oh, jeetje. zal je eens een stukje techniek laten zien. Ja, heel hier? graag. Het ja, gaat nee, nog wel even duren, jongens. Nee, hoor. De trekker, dat is... Uh, steek... ga nu achteruit met de giertank een gewoon stukje, een, een mooi stukje techniek, de trekkers. ik u vindt het ook echt leuk, hè? Jazeker. Ja. Nou, en ik ken nog Onders iemand die het, het leuk dit... vindt. mark Robin Visser, weet je wat we doen? <laughs> ja. Jij gaat ja, even oefenen. Ja, dan, we gaan even oefenen. En dan horen we je zo weer. Prima. Oké, okay, ja. <laughs> tot zo. Want we hebben ook contact met Jan-Maarten Heideman. Meneer Heideman, goeiemorgen. Goeiemorgen. Drievoudig winnaar in Noord-Laren. Zeg, u hoort ook mark Robin Visser, daar gaat die baan. Maakt u zich zorgen? Nee, ik maak me geen zorgen. Ze hebben het altijd goed voor elkaar daar zo. Ja, het ijs ligt er goed bij. Het is een korte baan, bochtige baan. Dat ligt u wel? Ja, ja het is gewoon een ontzettend mooie, mooie baan met een, met een mooie sfeer. Ook als je eraan komt rijden. Een prachtig mooi dorpje. Er staat altijd veel publiek en uh, ja, een hele gezellige sfeer. En, en die 330 meter, merkt u dat? Of wat nee, merkt u daarvan? Het, dat valt wel mee. Nee, je hebt niet het gevoel dat u continu bocht aan het schaatsen bent? Nee, nee, nee. Hoge horen? Ja, klapschaatsen. Klapschaatsen kijk eens aan. W wat maakt het zo bijzonder, die eerste natuurhuiswedstrijd? Ja, het is gewoon heel bijzonder. Ik bedoel, in bijna geen enkele andere sport heb je dat je... Ja, je, je houdt een beetje teletek soms in de gaten als het, uh, als het wat kouder wordt. En ja, je, een dag van tevoren hoor je pas van... Uh, jongens, we moeten daar naartoe. Mm -hmm. En uh, ja, de, ik bedoel, je hebt normaal geen voetbalwedstrijd... dat ze zeggen van uh, ja, misschien uh, als het wat kouder wordt... gaan we naar Amsterdam of Rotterdam of Den Haag... En, ja, dit is gewoon heel bijzonder. En, en wat, wat maakt Noord-Laren zo bijzonder? Ja, met name de mooie omgeving. Gewoon uh, een heel klein dorpje met, uh, met mooie klinkerwegen en uh, mooie huisjes. En uh, ja, gewoon altijd een apart sfeertje. Ja. Nou is het natuurlijk alleen maar een stukje ondergespoten land. Moet het echte werk niet nog echt komen dat u echt uh, de vaarten en de sloten op kan? Ja, het echte werk dat, uh, dat, dat is op het Veluwemeer en in Friesland en zo. Maar, ja. uh, ja, dit is altijd uh, het begin van, uh, van de natuurreiswinter en uh, ja, dit heeft altijd wel iets. Nou meneer Heineman, hoe zijn de benen? Ja, de benen, zijn, uh, de benen zijn in ieder geval wel goed, dus uh, ja, ik hoop dat het een beetje mee zit, uh, vanavond. Ja, want u heeft al drie keer gewonnen hè? in Noordlaren. Ja, dat klopt. Hoe schat u uw kansen in voor vanavond? Nou, uh, afgelopen zaterdag ben ik derde geworden in, uh, in kunstheidswedstrijd, dus uh, de vorm zit aardig goed. Ja. En ja, de omstandigheden moet je een beetje mee hebben. Kijk, je, je staat met, uh, ik weet niet hoeveel de vraag meedoen, maar misschien staan er 80 aan de start. Je moet ook een je beetje kunnen ook... beuken. Nee, dat valt mee. Maar je moet wel. Uh, je, je moet gewoon hard rijden en uh, ook een klein beetje geluk hebben met de kopgroepen. Als je in een kopgroep zit, van uh, ja dat je in een goede kopgroep zit. Maar soms hebben we tien kopgroepen die, uh, die er niet vandoor gaan. En dan uh, ja, je moet ook bij de goede bij zitten. Dan moet u de aandacht ook een beetje verdelen deze dagen. Hè? Want u bent ook fysiotherapeut en werkt in een sportzaak. Uw hele leven staat op toch met het teken van ijs en schaatsen. Ja, ja trouwens, uh, u mag wel uh, je zeggen tegen mij. Maar, uh, nou, we zijn er nou ja, bijna doorheen. Ja. <laughs> we zijn half uur vol, hoor. <laughs> Oké. Okay. Nou, vanmorgen werk ik in een sportzaak. Uh, we verkopen ah. schaatsen en fietsen. En, uh, het is nou uh, gewoon een hele drukte van belang. Mensen willen schaatsen, slijpen, schaatsen kopen. En uh, ja, gewoon een leuke sfeer. Als u toch ook fysiotherapeut bent, dan heb ik nog een vraagje ja, aan u. Er gaan natuurlijk allerlei mensen zo dadelijk schaatsen. Hè, totaal onvoorbereid, met alle gevolgen van dien. Uh, merkt u dat dat, dat, dat er dan allerlei blessures optreden? Ja, het is wel goed om uh, goed voorbereid te zijn. En, maar ook om een stukje schaatsplezier te hebben. Want eigenlijk uh, willen mensen echt plezier hebben in het schaatsen... dan moet je echt schaatsen hebben die een beetje stevig zijn... waar je gewoon goed stabiel op staat... Mm -hmm. Maar wat met name heel veel mensen vergeten is uh, om de schaatsen scherp te hebben. Je moet uh, een goede ronding in de schaatsen hebben en de schaatsen goed scherp hebben. Dan kun je gewoon goed afzetten. Dat is net, uh, ja, datzelfde als, als je gaat voetballen. Als je gaat voetballen met gymschoenen aan, dan glij je ook op het grasveld weg. En met schaats moet, ja, moet je hebben dat je gewoon goed grip hebt. En dan okay. heb je veel meer plezier erin. Kijk eens aan. Nou, dat is een goede tip. Uh, wij wensen u heel veel succes vanavond. <laughs> Oké, okay, bedankt. En dank dat u je even bij ons in de uitzending wilde. Ja, dat is goed. <grijg> Jan Maarten Heideman. Mark-Robin Visser gaat proberen die baan daar heel te houden. Je hoort het, Mark-Robin. Voorzichtig. Ja, eigenlijk valt het wel mee, als je bedenkt dat het toch een hele grote trekker is. Het is een hele grote groene trekker van de voorzitter van de ijsvereniging. Dus als het misgaat, kom ik hier in de krant, denk ik. Hoe, hoe doe ik het tot nu toe, gezien het? Ja, hartstikke goed. Dat valt mij niet tegen, nee, nee. Want hij wil in het bocht nog wel eens een keer naar buiten driften, maar je doet, ja, uh, je doet het heel goed. Maar dan moet je gewoon ingrijpen, hè? Dat hebben we afgesproken. Ja, maar het is net een, le het is net een lesauto. In dit, in dit geval een lestrekker. Ja, maar uh, even nou, op het dashboard, er brandt nu wel een rood lampje. Doe ik dat? Dat is een teken dat de pom draait van, uh, van de tank. Oh, dus dat is goed? Nou, ik hoor hem ook wel, hè. Dat lampje zit er gewoon... Uh, ja, als je alle ramen en deuren dicht hebt, dan... Uh... Ja. Ter controle. Ja. Zeg, uh, gezien is, als het nou niet, als u nou, als het nou niet vriest, hè, wat, wat doet u dan in het dagelijks leven? Nou, ik ben, uh, ik werk bij een kabelbedrijf uh, in Zalaten. Dat is een uh, familiebedrijf die werkt door, uh, nou, het is een woorden over de hele wereld. maar Waarvan ik uh, eigenlijk het de, de meest door de Nederland werk. En daar ben ik kraan, maar als Chienist, uh, op kraan, zeg maar. Aha. Maar de grond is nou toch bevroren, dus u kunt waarschijnlijk nou toch niet graven. Nou, ik, ik neem in de zomer, uh, werk ik vaak in de vaak nog een deel door... om uh, hier mijn uh, uren en vrije tijd allemaal in te stoppen in de winter. Juist. Want dit doet u graag? Hier gaat het allemaal om? Nou, ja, ik doe het al jaren. Ik zit hier nou met Jan Geerts. Dan zit ik hier 18 jaar in bestuur. Ik dacht, dat wij het beiden het langst in zaten. Nou, we hadden het er laatst nog een keer over. Maar ja, het, het is een hobby. Ja. Oh, we moeten wel naar rechts nu. Wacht. Ja, dit gaat ja, ja, ja. ja. Nou, goed. Dit, we hebben een klein bochtje iets breder genomen, Marcel en Lara. Maar dit, hoeveel rondjes moeten we nog? <laughs> Dat ligt aan onszelf als we nu stoppen. Dan zijn we vrij, maar we rijden nog mooi hem door vandaag. Ik ben het eigenlijk wel zat alweer. Nou, al ja. nou, Wat moet ik dan wel niet? <laughs> nou goed, dan gaan we nog even door. Goed? Je wordt niet draaierig toch nou? Ja, een klein een beetje misselijk. <laughs> Straks even een glaasje water in, Ben. Ja als printje erbij. Oh, ja. Ja. Hey, het gaat prima, hoor. Het gaat prima. Even frissen. Dikke lol hier. <laughs> Groeten uit Noord-Laren. Ja, die man van die trekker. Goed. Het AD schrijft op de voorpagina dat in 2010 het aantal crashes dat failliet ging zes keer hoger lag dan het jaar daarvoor. Vorig jaar sloten 73 crashes de deur, schrijft de krant. Volgens het AD komt het vooral door de bezuiniging op deze gesubsidieerde sector. Er is de onzekere economische situatie voor veel ouders een reden... hun kinderen van de crèche te halen. Verder ook trouwens heel veel sneeuw hè, op de voorpagina's. Onder andere in het AD, de Volkskrant. Ik geloof dat alleen trouw heeft een groene voorpagina. Dat heeft te maken met uh, ganzen. Nou, misschien komen we er later nog op. even kijken. Nee, Ik kom niet terug in het krantoverzicht, maar... Daar gaat het in trouw over allochtone jongeren. Die leggen bij seksueel geweld eerder de schuld bij het slachtoffer... dan autochtone jongeren, schrijft Gauw. En dat doen ze dan vooral als het slachtoffer zich volgens hen sletterig gedraagt. Dagbad baseert zich op een onderzoek door het Kenniscentrum Rutgers WPF... voor onder laagopgeleide jongeren, dat onderzoek. Verschillen ontstaan volgens de onderzoekster... door de verschillende opvattingen die jongeren van huis uit meekrijgen. Het kan verwarrend zijn dat er thuis anders naar seksualiteit wordt gekeken... dan in de media en onder vrienden. De voorpagina van NRC Next is niet wit, maar zwart vanochtend. Met daarop in grote witte letters, maar wat moeten we nou met Syrië? Het lijkt nu nog ondenkbaar, maar Syrië zou zomaar een vergeten oorlog kunnen worden, schrijft de krant. Net als het conflict in Darfur. Volgens de Telegraaf is een groot deel van de kermisattracties in Nederland... jarenlang niet goed gekeurd. Werknemers van het keuringsbedrijf, Vindt Sotten... namen volgens de krant vaak zwart geld aan... van de kermisexploitanten in ruil voor een gunstig keuringsrapport. Ingewijde zegt dat er mensenlevens op het spel gezet zijn. Zijn volgens de Telegraaf gevallen bekend van attracties... waarvan de remmen of de beugels kapot waren? Universiteit van Amsterdam heeft een vrouwelijke kandidaat... voor de functie van universitair docent gepasseerd... omdat de voorkeur werd gegeven aan een man, meldt de Volkskrant. De universiteit zou haar daarom een schadevergoeding moeten betalen... van 10.000 euro, vindt de economen. Hmm. Edith Kuiper zegt dat ze door het hoofd van de vakgroep werd gevraagd... om te solliciteren, maar daarna niet eens op de shortlist terecht kwam. UvA zegt dat de vier kandidaten die wel op die lijst stonden... simpelweg beter waren. Het onderstrepen van teksten met een markeerstift... werkt niet als je aan het studeren bent. Want zo onthoud je alleen maar de losse feitjes en niet het grote geheel. Het AD schrijft over een onderzoek van Amerikaanse psychologen uit Ohio. Nou, wie echt iets wil leren, moet gewoon lang van tevoren beginnen. Hm, dat is vaak een probleem. Dat uh, zeggen in ieder geval de onderzoekers. Andere onderzoekers zijn het trouwens niet eens met deze conclusies. Ze zeggen dat het uh, niet velen is gegeven om een tekst te begrijpen... en te onthouden alleen maar door hem te lezen. Na zeven uur in het Radio 1-journaal veel sneeuw en ijs. Het plezier op het ijs en de overlast door de sneeuw. Maar u hoort natuurlijk ook over Mali, daar waar Frankrijk ingrijpt... en daar waar het de steun krijgt van de VN-veiligheidsraad. Laatste nieuws over hoe het de Fransen vergaat in Mali... hoort u van onze correspondent in Parijs, Rondink.